7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het Radio 1-journaal. Niet alleen burgers, maar ook bedrijven zijn het slachtoffer van het spionagenetwerk van de Amerikaanse NSA, zegt klokkenluider Snowden. En u hoort meer over de Grammy-uitreiking in Los Angeles. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Verkeersovertreders die een accept-giro van het Centraal Justitieel... incassobureau in de bus krijgen... kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking... en een DigiD-beroep worden aangetekend. Het OM wil met zijn tijd meegaan... Het verschil is dat er nu nog postzegels en papier en ook heel veel tijd aan te pas moet komen om zo'n beroepschrift in te dienen. En je nu eigenlijk stap voor stap aan de hand wordt genomen via de site wat je moet doen om beroep in te dienen. En wat er ook voor nodig is om dat beroep ook te bredeneren en te onderbouwen. Of het Openbaar Ministerie nu wordt bedolven onder de beroepsprocedures kan het niet inschatten. Toch denkt het OM efficiënter te kunnen werken, met name door het verminderde papierwerk. Klokkenluider Edward Snowden denkt dat Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers hem willen doden. Dat zei hij in een interview met de Duitse publieke omroep ARD. Onder andere een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zegt Snowden graag een kogel door het hoofd te jagen. Omdat hij de grootste verrader in de Amerikaanse geschiedenis zou zijn. In het interview zei Snowden verder dat de NSA bedrijven bespioneert. Ook als dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. Als voorbeeld noemde hij Siemens. There's no question that the US is engaged in economic spying. If there's information at Siemens that they think would be beneficial to the national interests, not the national security of the United States, they'll go after that information and they'll take it. For Snowden heeft hij alle NSA-documenten inmiddels overgedragen aan journalisten. De nieuwe grondwet van Tunesië is goedgekeurd door het parlement. De Tunesische grondwet geldt in de Arabische wereld als een van de progressiefste. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. Ook is een tijdelijk kabinet aangesteld dat het land moet regeren tot de verkiezingen. De aanname van de grondwet, het aanwijzen van een voorlopige regering... en het uitschrijven van verkiezingen worden beschouwd als de laatste stappen... naar een volwaardige democratie drie jaar na de volksopstand in Tunesië.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 De Italiaanse centrumrechtse minister van Landbouw, de Girolamo, treedt af... na beschuldigingen van corruptie. Uit heimelijk gemaakte opnames blijkt dat ze zich bemoeide met openbare contracten. De opnames zijn gemaakt in 2012, voordat ze minister werd. De Girolamo spreekt de beschuldigingen tegen. Ze vindt dat haar collega's in de Italiaanse regering Letta haar laten vallen. Deft Punk is de grote winnaar van de Grammy Awards. Ze namen in totaal vier prijzen in ontvangst. Net als McElmore en Ryan Lewis. De zevendejarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lordy... won een Grammy Award in de categorie Song of the Year... met haar Song Royals. Paul McCartney en Ringo, traden, Ringo Starr traden bij de uitreiking van de Grammy Awards samen op. De twee nog levende leden van de Beatles speelden Queenie Eye, een nieuw nummer van McCartney. En het weer. Vanochtend wat zon, vanmiddag van het zuidwesten uit buien, mogelijk met natte sneeuw en hagel. Voor twee graden in Groningen en zes in Zeeland. Morgen droog in het oosten wat zon, woensdag keert de winter terug. McCartney en Ringo Stardy, die hoort u dan straks bij ons weer. Maar eerst de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velde. Marcel, in het noordoosten van het land... is nog hier en daar glad door sneeuwrest of door bevriezing. Bij elkaar nu 55 kilometer file. De meeste van die files die staan ten noorden van Amsterdam. Maar bij Rotterdam staat het behoorlijk vast op de A15 richting Europoort. Op de A15 van, uh, vanaf knooppunt Vaanplein tot aan Hoogvliet nu 12 kilometer. Een aanrijding met vijf auto's. Bij Hoogvliet zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Verkeer kan er via de parallelbaan... Langs. Richting Rotterdam staat tussen Spijkenissen en Hoofdlie 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. Was ook een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De rijstroken zijn alweer open. Bij Moergestel 2 kilometer. Met de slimme Nevid Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nevid. En vraag uw Nevid dealer naar de actieaanbieding.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Opnieuw betogingen in Oekraïne, maar nu niet alleen maar in de hoofdstad Kiev. Stelten, doorheen, doorheen, doorheen, doorheen, doorheen, Straks meer over de protesten in een Oekraïnse provinciestad. NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. We beginnen bij de Amerikaanse geheime dienst NSA. Die houdt zich namelijk ook bezig met het bespioneren van buitenlandse bedrijven. Heeft klokkenluider en voormalig NSA-medewerker Edward Snowden gezegd in een interview met de Duitse omroep ARD. Ik wil niet de journalisten voorgrijpen. Maar wat ik zeggen kan, is: er is geen twijfel dat de USA wirtschaftsspionage betreiben. When it bij Siemens informationen gibt, van denen ze meinen dat ze voor de nationalen interessen van vorteil zijn, niet voor de nationale Sicherheit der USA, werden ze de information hinterherjagen und ze bekomen. Als, oh, oh. <laughs> Als Siemens bijvoorbeeld interessante informatie heeft waarvan de NSA denkt dat de Verenigde Staten die goed kan gebruiken, dan zullen ze niet nalaten die informatie in bezit te krijgen. Aldus dus. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Jij hebt het interview gezien. Vrij opmerkelijk toch dat de NSE ook buitenlandse bedrijven blijkt te bespioneren. Ja, dat is wel belangrijk, omdat Snowden hiermee in feite zegt... dat de NSA veel meer doet dan waar ze voor bestaat. Nog even afgezien van de methodes die al omstreden zijn. Maar het doel van die afluisterpraktijken was dus eigenlijk de nationale veiligheid, het voorkomen van terrorisme. Maar nu zegt Snowden, het gaat ze ook om economische belangen. Dus inderdaad, als bedrijven interessante techniek hebben... dan zullen ze dat proberen te krijgen... en voor het Amerikaanse bedrijfsleven gebruiken. Helaas wil hij geen details geven van of dat, waar dat dan gebeurt... of waar het gebeurd is. Hij heeft al die documenten ook niet meer. Hij zegt op alle detailvragen van de journalist steeds. Dat moeten de journalisten maar beantwoorden die nu alle documenten hebben. Hij heeft ze verdeeld in pakketjes over journalisten in de hele wereld. Uh, die publiceren daaruit in stukjes. Dus die moeten nu ook de keuzes maken wat relevant is om openbaar te maken. Maar dit is wel een hele nieuwe categorie. Ja Wouter, heeft Duitsland natuurlijk een grote maak economie. We herinneren ons nog de ruzie over ge Chinees gekopieerd. Komt dit hard aan in Duitsland, zoiets? Nou ja, het, het, het klinkt uh, ernstig, maar uh, deskundigen die dat daar meteen over zijn gevraagd gisteren... die zeggen allemaal een beetje cynisch van ja, we weten eigenlijk wel dat dat gebeurt. Uh, misschien doen we het zelf eigenlijk ook wel. Uh, je moet je niet vergissen in die geheime diensten die uh, spioneren overal en altijd wat ze kunnen. Uh, en we weten natuurlijk van heel veel andere landen, van, van de Russen en van de Chinezen sowieso... dat ze de Duitse economie op de hielen zitten om alle nieuwe techniek hier af te scheppen. Dus eigenlijk is het ook niet zo heel gek dat de Amerikanen het ook doen. We kijken eigenlijk nergens meer van op, kennelijk. Nou ja, het, het is iets wat, nogmaals, wat je van andere landen wel weet dat ze het doen. En van de Amerikanen is dat misschien schokkender. En misschien is het dat het in Amerika nog een rol kan gaan spelen bij het onderzoek naar de NSE. Het kan ook hier in Duitsland een rol gaan spelen. Uh, deze week komt de Bondsdag bijeen om te praten over een eigen onderzoekscommissie. Dus er komt een parlementair onderzoek in Duitsland naar wat de NSE hier allemaal doet. Dat kan interessant zijn omdat je mensen dan onder ede kunt verhoren. Dus er kan heel veel uitkomen. Dus daarbij zal het wel een grote rol gaan spelen, denk ik. Merkelijk dat hij een interview heeft gegeven en dan voor een, een, tegen een Duitse journalist. Hoe is dit interview tot stand gekomen, Wout? Nou ja, het moet natuurlijk stiekem. Dus die journalist, Hubert Seipel, die mag er ook weinig over zeggen. Niet, het was in Moskou, maar hij mag niet zeggen waar bijvoorbeeld... Hij heeft het zes maanden lang voorbereid via versleutelde mailtjes, telefoontjes. Wat wel interessant is, is dat hij gelooft dat Snowden bewust voor een Duitse journalist heeft gekozen. Omdat zijn onthullingen juist hier in Duitsland zoveel stof hebben doen opwaaien. En dus heel serieus worden genomen. Snowden heeft ook al goede contacten in Duitsland. De groene politicus Streubelen was in de herfst ook al de eerste westerse politicus die hem in Moskou heeft opgezocht. Een aantal van zijn medewerkers van Snowden die zitten in Duitsland. En met Streubelen waren ook al journalisten mee, dus die contacten kunnen wel hebben geholpen om dat contact te leggen en een veilige ontmoeting te regelen... ergens in een hotelkamer in Moskou. En hoe gaat het nu met Snowden? Heeft hij nog iets persoonlijks gezegd? Nou, hij ziet er fris uit. Hij zit wel een beetje vreemd daar natuurlijk in Moskou... want daar had hij ook niet voor gekozen. Uh, maar goed, niemand weet ook precies hoe hij leeft, waar hij woont, waar hij van leeft. Uh, opmerkelijk is wel dat hij vertelt dat hij intussen weet... dat Amerikaanse ambtenaren hem zouden willen vermoorden. Es gibt deutliche Drohungen. Es gab einen Artikel in einem Online-Portal namens BuzzFeed, in dem Beamte des Pentagon und der NSA National Security Agency interviewt wurden. Man hat ihnen Anonymität zugesichert, damit sie sagen können, was sie wollen. Und die haben dem Reporter erzählt, dass sie mich umbringen wollen. Ja, dus ambtenaren van de Amerikaanse regering... die hebben in anonieme interviews verteld dat ze hem zouden willen vermoorden... dat ze hem graag een kogel door het hoofd willen jagen... of hem vergiftigen bij zijn ontbijt, zodat hij onder de douche sterft. Um, het kan ook zijn dat ze hem zouden willen ontvoeren naar Amerika. Ook dat is anoniem. Hij lachte er ook een beetje om, maar het toont natuurlijk wel de ingewikkelde situatie. Hij kan nooit meer terug naar Amerika in feite. Uh, hij zou niet per se worden vermoord, maar wel onmiddellijk worden opgepakt uh, en voor de rechter gebracht. Hij zit nu in Moskou, in Rusland, het enige land dat hem asiel wilde geven. Maar dat is slechts voor een jaar en geen idee hoe het naar Moskou met hem verder moet. Ja. Ligt daar nog iets met een Duitse connectie? Hoopt hij er nog op dat hij bijvoorbeeld naar Duitsland zou kunnen? Nou, hij heeft daar zelf geloof ik niet zoveel hoop meer op... want hij is realist genoeg om te weten dat het is afgewezen. Uh, hij weet intussen de lijst, zegt hij niet meer uit zijn hoofd... aan welke landen hij het allemaal gevraagd heeft. Maar in ieder geval ook aan Duitsland, ook aan Frankrijk, ook aan België. Die hebben allemaal geen asiel, asiel willen geven. Uh, dat steekt veel mensen in Duitsland wel. Ja, die vinden hem nog steeds een, een held. Uh, en vinden dat hij hier in Duitsland in, in ruil voor wat hij allemaal gedaan heeft... Uh, asiel zou moeten krijgen. Maar de Duitse regering wil dat niet. Er zijn ook wel plannen om hem op te roepen als getuige... Bij dat parlementair onderzoek dat er komt naar de NSA. Het is niet duidelijk hoe je dat dan zou moeten doen... misschien met de delegatie die weer naar Moskou gaat. Uh, Amerika is in ieder geval geen optie, zegt hij. Daar zou hij onmiddellijk worden gearresteerd. Uh, dus hij moet blijven hopen, denk ik... dat er een land is dat zich over hem wil ontfermen. Wouter Meijer vanuit Berlijn over Edward Snowden. 13 minuten over 7. Al weken doen we een verslag van de protesten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev tegen de regering. Maar hoe gaat het met de protesten daarbuiten? We gaan het erover hebben met journalist Michiel Driebergen, die een groot deel van het jaar in Lviv woont. Of Lvov, zo u wilt. Die stad ligt in het westen van Oekraïne, vlak bij de grens met lidstaat Polen, Europese Unie-lidstaat. Meneer Driebergen. Goedemorgen. Hoe groot is de oppositie daar? Heel erg groot. Je moet je eigenlijk voorstellen dat uh, hier de bakermat ligt van Euromaidan. Zoals tien jaar geleden ook de bakermat hier lag in Lviv, met name West-Oekraïne, van de Oranje Revolutie. Uh, nou ja, je ziet het. Ik uh, sta nu naast het, uh, het provinciehuis. Een enorme barricade, zoals je het kent uit Kiev. En uh, het provinciehuis is hier bezet. Het was het eerste provinciehuis dat hier werd uh, bezet. Dus het is inderdaad de meest Europese stad, zou je kunnen zeggen, van, uh, van Oekraïne. En hoeveel aanhang heeft de oppositie dan daar? Heel erg veel. De, de grootste partij verreweg is de dus, uh, partija Svoboda. Dat is de Partij voor de Vrijheid. Dat is een vrij radicale rechtse nationalistische partij. Uh, met, met de, die zwaaien graag met de rood-zwarte vlag van de nationalisten van de OEPA... van de Tweede Wereldoorlog, de Oekraïnse nationalisten. En die zijn hier heel erg groot. En dat is eigenlijk de derde oppositiepartij in Kiev... die je ook veel ziet uh, op de straten in, in Kiev. En die komen allemaal hier vandaan. Ja, dus er heerst dezelfde revolutionaire sfeer als in Kiev... Absoluut, alleen is het in Kiev iets grimmiger geworden. En ik heb de indruk ook dat hier een beetje de sfeer terug is. Ik ben vannacht hier in het provinciehuis geweest, hebben mensen gepraat... en ik heb het idee dat hier een beetje de sfeer terug is van Euromaidan... laten we zeggen in november en begin december, toen alles nog vreedzaam was. Dus je zou kunnen voorstellen, dat er zijn ook heel veel jonge mensen, studenten voor name. Uh, en ja, ik, ik heb het idee dat die jonge mensen eigenlijk een beetje terug zijn gedijnd naar de provincie... om een soort herstart te maken van de revolutie. En nou, dat lukt ook, want Janukovic heeft voor het eerst ook handreikingen moeten doen naar de oppositie. Eigenlijk niet zozeer vanwege de situatie in Kiev, maar meer vanwege de situatie in de provincies. Hm. Maar hoe is het in de rest van het land dan? Want in de provincie in het oosten, daar wonen natuurlijk ook veel Russen. Klopt. Ja, hier is de situatie vrolijk, dus mensen zijn uitgelaten en uh, hoopvol. Uh, dat, is in, ja, dat is in het oosten wel anders. In uh, Zaporizhia bijvoorbeeld, daar wordt echt gevochten om het, uh, om het uh, provinciehuis. Uh, daar zijn ook mensen, veel mensen weer opgepakt, ook vannacht weer. Uh, maar ook daar, en dat is wel uniek, nu uh, gaan mensen de straat op om richting het provinciehuis te trekken. En dat is wel echt uniek, dat was met de Hawaii revolutie niet. Maar uh, oppositie is, is wel uh, één geheel of is het ook versnipperd? Men weet eigenlijk stiekem wel allemaal dat de oppositie verdeeld is. Het zijn drie grote partijen en die zullen elkaar wellicht na de revolutie ook niet kunnen luchten of zien... Maar wat je hier ook merkt in, in de VIEF, in de provincie is dat mensen willen eigenlijk zelfs veel losser van politiek dan voorheen. Ze hebben een beetje zoiets als: nou, we hebben met de Oranje Revolutie hebben we een goede leider gekozen, maar die heeft het verprutst, dus nu moet ik het gewoon zelf doen. En die sfeer zit hier heel erg, heel erg in. Giel Drieberg, hartelijk dank. Vanuit Lviv in het westen van Oekraïne. AWB Verkeersinformatie, Jurlande van der Velde. Met goed nieuws voor de weggebruikers op de A15 richting Europort. Die rijstroken zijn daar nou weer net vrijgegeven. Het ging achteraf toch om drie auto's en ook een gewonde. Van tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hoogvliet staat nog wel 12 kilometer. En richting Rotterdam, daar staat een auto in brand. Tussen Spijkenis en Hoogvliet 2 kilometer. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het LOS Radio 1-journaal. Burgemeesters van 23 steden, waaronder ook die van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... willen dat de hennepteelt in Nederland wordt gereguleerd. Volgens minister Opstelten van Veiligheid is dat reguleren niet mogelijk... omdat internationale verdragen dat in de weg staan. Maar dat klopt niet, zegt hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer bij Karo Brandpunt. In die verdragen is een escape ingebouwd. Je moet alles strafbaar stellen, simpel gezegd behalve het gebruik, de teelt voor eigen gebruik. Verder moet je alles strafbaar stellen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook moet vervolgen. Daar zit heel veel beleidsruimte in. En daar hebben wij ook gebruik van gemaakt bij de verkoop aan de voorkant. En we hebben gezegd, nou ja, wij stellen het wel strafbaar bij de verkoop... maar als het onder die en die condities plaatsvindt, dan vervolgen we niet. Dat zou je natuurlijk ook bij de teelt kunnen doen. Maurice Veldman, advocaat van de Bond van Cannabis-DTG, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u ook dat minister Opstelte zich verschuilt achter internationale verdragen? Ja, ja, het is uh, zonder meer waar wat de heer Brouwer zegt. Je kunt uh, als neta, in Nederland kun je het gewoon wel gedogen. De, ook de gereguleerde teels voor eigen gebruik, voor coffeeshops, dat kan. Maar kun je het gewoon wel gedogen? Wat, wat zou dat inhouden in de praktijk? Uh, dat, je, dat je het uh, toelaat dat uh, coffeeshophouders het, uh, het laten late telen. En, uh, uh, en, en dat, je dat, dat je dat niet volgt. dat kan. Hmm. En, en dit manifest, is dat een, een stap in die richting, dat manifest van die burgemeesters? Ja, dat is een poging van de burgemeesters om dat te doen, omdat ze er ook niet uitkomen op deze manier. Aha. Een poging, op dit zegt u. Alleen maar de, op, dit, op dit moment wordt alleen maar de georganiseerde misdaad uh, gefaciliteerd uh, en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hmm. En, en dit manifest zou daar iets aan kunnen doen om die uh, georganiseerde misdaad aan te pakken of het wind uit de zeilen te nemen? Nou, uiteindelijk gaat het hier alleen om coffeeshops, die, uh, waar de toevoer van cannabis wordt geregeld. En uh, dat, dat, uh, dat, heeft, dat, dat neemt nooit de wind uit de zeilen van de georganiseerde misdaad, want die richt zich op de export. Aha, dus dan zou je daar ook iets uh, aan moeten doen. Het is dus niet ja, voor intern en... gebruik? uiteindelijk gaat het natuurlijk, uh, kun je nooit georganiseerde misdaad bestrijden... door de, door de aanvoer van cannabis naar coffeeshops uh, te regelen. Want uh, de georganiseerde misdaad die richt zich voor het allergrootste, grootste deel op, het, op de export van maar, cannabis. Maar dat was nou, wel eens gesuggereerd natuurlijk van legaliseer het, dan ben je de criminaliteit kwijt. Maar zo zit het dus ook niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Meer dan 80 van de cannabis die wordt... Uh, verbouwd hier in Nederland, die gaat naar het buitenland. Dus je neemt nooit het probleem weg. Nee, nee, het probleem wordt zeker niet opgelost. En op welke manier zou volgens u dan... de illegale hennepteelt aangepakt moeten worden? Door het uh, Europees verband te doen, of in ieder geval internationaal. Europees verband, maar als we er in Nederland al niet uitkomen? Ja, en, en met, met deze minister kom je, kom je er in Nederland nooit uit. Want hij wil niet. Je moet, kijk, zoals in Amerika, dus daar gaat het de goede kant op. En dat moet hier ook gebeuren in Europa. En zonder zo'n ontwikkeling zal het nooit lukken. Maar dan geeft u aan dat Nederland in een zijn eentje niet kan. Want nee. het is ook nog een doorvoerland het, uiteindelijk. Ja, de meeste cannabis komt via Marokko naar Nederland. En die gaat via Nederland weer naar, naar, de, naar het buitenland. Dus het is sowieso een, een Europees of in ieder geval mondiaal probleem. Dat we nooit in ons eentje kunnen oplossen, nooit. Dat gaat zeker niet lukken. Goed. Maurice Veldman, advocaat van de Bond van Cannabis Detailisten. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Minister Ploemen bezoekt vandaag de modebeurs in Amsterdam. Aanleiding is het verdrag om kleding veilig te laten produceren. Mino Remmers, want daar gaat het om vanochtend. In Bangladesh, ja, de minister die wees euh, na het instorten van die fabriek in Bangladesh het afgelopen jaar... drie bedrijven in Nederland aan die op de zwarte lijst zouden staan. Prenatal, de Vibra en Coolcat was er daar ook een van. Meneer Kaan was daar niet echt over te spreken. Want u zei, ja, het heeft ook heel veel schade veroorzaakt hè, voor uw bedrijf, geloof ik. Ja. Ja, a, is er geen zwarte lijst? Dat heeft de minister ook toegegeven. En die minister spijt dat ook heel erg. Ja. En uh, nou ja, je kunt... ja, ik zie hier het persbericht. Hebt u voor u hè dat nu voor. Ja, inspanningen Coolcat belangrijk voor de kledingsector Bangladesh. Dus ze is als een blad aan een boom omgedraaid, zegt ja. u. Nou kijk, de minister is waarschijnlijk slecht voorgelicht, dat blijkt wel. De minister is uh, min of meer gebruikt als een soort speelbal door uh, schone kleren... die ons verklaarde in uh, Pauw en Witteman in, voor, in het voorgesprek... dat hun probleem juist was dat niemand in de Nederlandse industrie dat contract wilde tekenen... en dat ze eigenlijk, eigenlijk ons misbruikt hebben, ik kan het niet anders noemen, gewoon misbruikt... Om uh, een soort wicht te, te vormen. Want niemand wil natuurlijk graag op zo'n manier... in de slechte publiciteit komen. Want het heeft u uh, heel veel omzet gekost. Tuurlijk, op het moment dat een, een bedrijf als AD... waar natuurlijk toch lezers van denken dat die de waarheid schrijven... Uh, publiceren dat er een zwarte lijst zou zijn, dan komen er natuurlijk toch mensen die schrikken daarvan, die denken, ga ik daar dan nog wel wat kopen? Dus die week heeft het Coolkit 8% omzet gekost. Uh, wij op Coolkit was bezig om het beste jaar alle tijden te draaien. Mm. Het heeft nog haast de bonus van onze medewerkers gekost. Gelukkig he heeft het zich hersteld en uh, hebben wij toch nog een topjaar gedraaid. Want we hebben ook een gesprek gehad met die minister en het is, ja, wat we, waar we min of meer deze ochtend ook over hebben, is ja, het is, er zijn zoveel duizenden van die kledingfabrieken dat dit, dit verdrag, wat eigenlijk alleen maar over de brandveiligheid gaat... onder andere in, in Bangladesh, dat, dat, dat is niet te controleren. Je moet dat eigenlijk heel anders aanpakken, zegt u. Nou ja, kijk, op zich is het natuurlijk heel goed... dat we met z'n allen, overheid, vakbonden, bedrijfsleven... zorgen dat de wereld beter wordt. Ik het laten we eerlijk zijn... in, in, in, de, in het begin van de, van de 18e eeuw was er ook in Nederland nog kinderarbeid. Als we niet met z'n allen werken aan een betere maatschappij... verandert er niets. En dus ik ben daar een, hard, een groot voorstander van. En ik ben ook blij dat de minister nu zegt... dat wij daar een belangrijke inspanning in leveren. En dat we dat samen horen te doen. Ja, want u controleert uw bedrijven wel degelijk, zegt ja, u. Ja, wij, wij, sterker nog, ik denk dat wij daar een schoolvoorbeeld van zijn. Wij, Colcate heeft zes eigen controleurs. We werken maar met zes fabrieken. En de fabrieken die wij uitgezocht hebben... zijn niet die hele grote fabrieken. En het gebouw wat ingestoord is, dat ging over criminaliteit. En hoe kun je nou als samenleving je wapenen tegen de criminaliteit? Dat kunnen we in Nederland niet eens. Ja. En hoe goed we hier ook georganiseerd zijn. Vindt u het een beetje windowdressing dat dat verdrag waar de politiek mee kwam dan? Nou, Van, laten we maar een verdrag over brandtrappen en brandveiligheid in Bangladesh. Want ik zou zeggen, het is toch een stapje Nee, dat stapje is heel goed. Dus, dus windowdressing, dat, dat zou eh, eh, eh, respectloos zijn... naar de inspanning die we weer met z'n allen moeten leveren. Alleen om drie bedrijven eruit te halen... terwijl er honderden bedrijven niet getekend hebben. Nu achteraf blijkt dat Coercut een van de eerste bedrijven is... die getekend heeft. En onze directie, kijk, ik ben eigenaar van de bedrijven... en ik vind het dus ook belangrijk als eigenaar... als leider van 6000 medewerkers. We creëren 30.000 banen in Azië. En Coercut is een heel belangrijk bedrijf... Eh, en met een hele sterke sociale ziel. Dus u vindt het wel degelijk, natuurlijk heel belangrijk... dat die mensen onder goede omstandigheden kunnen werken daar? N natuurlijk. Je wilt, toch, je wilt toch ook... als je in dat soort bedrijven komt... wil je toch ook graag dat er, dat er goede dingen gebeuren met z'n allen. Maar dan moet je wel met elkaar samenwerken... en niet tegen elkaar werken. En, en er is een soort linkse hetze ontstaan. En er is een bedrijf dat heet Rambam... die onder de meest walgelijke omstandigheden... de meest eh, gewoon... weet je, mensen hebben het over, over normen en waarden... En, en zelf hebben ze geen enkele normen en waarden mogen ze alles maar doen, mogen ze allerlei wetten overtreden... en mogen ze voor in je hemd zetten, terwijl, terwijl het er juist om gaat... hoe je met elkaar samenwerkt. Hè, u hebt het wel weer een beetje bijgelegd met die minister... die bezoekt straks de Amsterdam Fashion Week. Ja, en wij gaan daar ook heen, onder andere ook om met een paar bedrijven te ontmoeten... Um, die met een andere manier van produceren uh, komen. Uh, we gaan eens kijken hoe het op de beurs is in de Rai in Amsterdam. En in Los Angeles zijn de Grammys uitgereikt. Hoogtepunt van de show misschien wel. Twee overgebleven Beatles op het podium. Paul McCartney hoorde op Bas en Ringo Starr op drums... met het laatste nummer van McCartney. We gaan erover praten met Amanda Kuiper. Muzieker is in cent bij NSC Handelsblad... en zit al heel lang aan de buis gekluisterd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, was dit inderdaad het hoogtepunt, die twee Beatles? Uh, nou, dat vond ik wel inderdaad een, een, een bijzonder moment, ja. Klopt wel goed, hè? Uh, wat zeg je? Klonk goed. Uh, het klonk goed. Dat, uh, tot mijn grote verbazing eerlijk gezegd, want uh, ik vond het een beetje een geforceerde, geforceerde act. De aanleiding was het feit dat ze vijftig uh, jaar geleden voor het eerst uh, de Beatles dus compleet uh, in de Ed Sullivan show uh, optraden. En ze kregen dus een uh, Lifetime Achievement Award. En uh, nou ja, goed, dat, dan, dat zorgt dan natuurlijk voor uh, uh, veel rumoer. Maar het was een, goede, een goed optreden, ja. Dan over de uitreiking van de awards. Grote winnaar is Daft Punk. De band ja. won meerdere prijzen, waaronder beste album. Ja, precies. Goes to... Get, Get lucky, Daft Punk. Ik kan het niet vaak genoeg draaien, wat mij betreft. Uh, vindt u het ook een terechte winnaar? Ja, ik vind het zeker een terechte winnaar. Het was, uh, dit, dit, dit had iedereen al zien aankomen. Uh, het was op een gegeven moment een beetje de, de gimmick van de avond... omdat Pharrell Williams het uh, award steeds uh, in ontvangst nam. En eigenlijk sprak steeds voor de robots. Eh, want die, die zeiden eigenlijk niets. Hè. De, uh, het duo Daftonk uh, uh, draagt helmen... En, en zei, ja, Pharrell zei steeds... The robots would like to think, weet je wel. Dus het was een soort uh, grapje geworden. Omdat zij gewoon steeds weer op het podium uh, mochten komen voor de belangrijkste prijzen. Ze hebben hun helm niet afgedaan? Nee, ze hebben hun helm niet afgedaan en uh, niet gesproken. Ja, in helemaal in het wit, zag ik. En Pharrell en had een rare hoed op. Ja, dat was nog Die woord, ook een... Die wordt trending topic, ik, zag ik. Ja, Die hoed. het was inderdaad een nogal bizar ding. Het leek een beetje op... Uh, ja, waar leek het eigenlijk op? Ik weet het niet precies. Maar hij, het was inderdaad... Uh, op Twitter op ging, uh, ging het daar steeds over. Uh, overigens ook steeds over het, het pak dat uh, Madonna droeg. Oh. Wat had ze aan? Uh, ze had een soort wit uh, cowboy uh, uh, gedoe aan. Maar het, was, het, het, zag, nou ja, het zag er niet zo heel charmant uit. Hm. Die Hoek trouwens, van Verwel ja. is een Canadian trooper, zag ik op Twitter. Ja, precies, maar dan extra, extra large. Ja, maar hij heeft ook dat een heel klein kopie, Dus uh, dat, <laughs> ja. ja, het wordt een hit. Zeg. Ik voel het. Goed. Afgezien van de mode, zijn er nog belangrijke ja. winnaars te melden? Ja, zeker. Want het was niet alleen de avond van uh, Daft Punk. Het was ook uh, de avond van uh, uh, Loorde. Uh, zij is een debutante die... Uh, ja, zij had de Song of the Year, uh, het nummer Royals. Een uh, liedje dat... Uh, um, ja, eigenlijk de, de, over materialisme gaat en uh, de popcultuur. Een heel, heel slim liedje, uh, geschreven door een 17-jarig meisje uit nieuw Zeeland. Um, Ella Jellig O'Connor. En um, ja, wat, wat, wat daar eigenlijk bijzonder aan is... is dat je ziet, de Grammy's zijn voor nieuwkomers uh, een, een breekijzer. Neem Adel die de uh, best uh, new act was in 2009 dat is dat is een uh, dat zijn eerste stappen uh, uh, zeker in Amerika uh, dat is een hele moeilijk doordenkbare markt uh, dus als je daar uh, die belangrijke prijs in de wacht sleept, nou, dan, dan, dan ben je in, in principe binnen. En dat, heet, dat is haar dus nu uh, gelukt uh, ja. op zo'n jonge leeftijd. Nou, ja. goed. En Verder ging het om uh, Macklemore en, uh, en, Ryan en Ryan Lewis. En, ja, heb die ik de ook andere ook nog grote prijzen. Grondjes. Amanda Kuiper, ja. hart, hartelijk dank dat u ook voor ons heeft willen kijken. Even bijkomen ja. en dan slapen. graag gedaan. Goedemorgen. Okay, dag.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 Dit is Radio 1. Eén minuut over half acht. Het NOS Journaal hier is Jan van der Putten. De onregelmatigheidstoeslag voor avondwerk of werken in het weekend... moet worden afgeschaft. De nieuwe voorzitter van MKB Nederland, Van Stralen... noemt die toeslagen helemaal uit de tijd. In het Financiële Dagblad zegt Van Stralen... dat de toeslagen door zelfstandige winkeliers niet meer zijn op te brengen. Verkeersovertreders die een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau... in de bus krijgen, kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep... Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking en een DigiD beroep worden aangetekend. En er is ook de mogelijkheid om bewijsstukken te uploaden en flitsfoto's op te vragen. Klokkenluider Edward Snowden denkt dat de Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers hem willen doden. Dat zei hij in een interview met de Duitse publieke oproep ARD. Snowden zei ook dat de geheime dienst NRC bedrijven bespioneert. Ook als dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. En de nieuwe grondwet van Tunesië is goedgekeurd door het parlement. De Tunesische grondwet geldt in de Arabische wereld als een van de progressiefste. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. En dat zijn de hoofdpunten. Via Plaza.nl. Michiel Severin. Michiel kreeg gisteravond door een dik pak sneeuw. Het was net aan de andere kant van de grens. Dat komt hier niet naartoe. Nee, dat komt absoluut niet deze kant op. Sterker nog, de winter wordt teruggedrongen. Ongeveer tot aan Hamburg, waar jij zat. Dus uh, ja. daar gaat de winter helemaal naartoe. En uh, uit Nederland is hij nu al verdwenen. In het noordoosten. Uiterste noordoosten is het plus 1 graad. Langs de westkust is het al 5 graden. Dus de sneeuw die in het noordoosten ligt... en daar ligt nog steeds wel een aardig laagje op sommige plaatsen, die gaat in de loop van de dag verdwijnen. Temperaturen lopen in het noordoosten op naar 3 graden vanmiddag. 5 à 6 graden in de rest van het land, dus geen winterse temperaturen. Nee, het was min 12 afgelopen weekend in Hamburg. Maar ja, dat gaan wij ja. niet zien dus de komende tijd. Nou, de komende tijd is een, uh, is een wat wijder begrip. Vandaag in ieder geval dus niet. Wel vanmiddag steeds meer buien. Vanochtend ook al diverse buien, maar ook af en toe zon. Maar vanmiddag dus meer bewolking, meer buien. Vanavond in het noordoosten misschien wat natte sneeuw. Dat is toch een teken dat uh, de koude lucht nog steeds heel dichtbij is. Nou, morgen komt hij niet onze kant op. Dan is het 5 graden. Maar woensdag draait de wind naar het oosten. En dan wordt het zeker voor het gevoel in ieder geval heel koud. Temperaturen overdag woensdag. Min 2 als maximum in Groningen. En nog plus drie in het uh, zuidwesten. En donderdag. Donderdag blijft het dan bijna overal de hele dag vriezen. Dus dan komt de winter weer deze zand op. Maar ook dat is maar heel kortstondig. Vanaf vrijdag gaan de temperaturen alweer langzaam omhoog. Michiel Severin, dankjewel Tot over een uur verkeersinformatie van de ANWB. Jolande van der Velden. Het aantal files is behoorlijk aan het toenemen. 32 files bij elkaar goed voor 120 kilometer. De meeste van die files die staan wel ten noorden van Amsterdam. Bij Rotterdam nog steeds veel vertraging op de A15 richting Europort. Uh, tussen Rotterdam-IJsselmonden en knoopend Benelux 11 kilometer. De rijstroken zijn alweer eventjes een tijdje open. Een uh, ongeluk voor, voor zover nu bekend uh, gaat het om een eenzijdig ongeluk zoals ze dat noemen. Op de A22 Velze richting Beverwijk richting het noorden. De weg is dicht tussen Beverwijk en Knopend Beverwijk. Dat betekent dat verkeer naar Den Helder het beste om kan rijden via de A9. Gaat nog eventjes duren, meldt Rijkswaterstaat. Dat geeft ook vertraging de andere kant op, richting Velzen. Daar staat inmiddels op die A22 twee kilometer. Straks tegenvallers in opkomende economieën zorgen voor angst en onrust op de financiële markten.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio -in Journaal. Wereldwijd kleurden de afgelopen week de aandelenbeurzen flink rood. De AEX staat weer ruim onder de 400 punten... en heeft de jaarwinst van dit jaar alweer verspeeld. In twee jaar is het niet zo onrustig geweest. Groeiende zorgen op de financiële markten van de opkomende economieën. De groeieconomieën economieën van voorbije jaren. Zorgen over de economie van China. De munten van sommige landen verkeren in crisis. En kelderen in waarde. Economieredacteur André Meijnema, dit, dit klinkt dramatisch. Wat is er aan de hand? Nou ja, oogschijnlijk gebeurt het natuurlijk van alles. Is het ook van alles wat. Maar alles hangt toch een beetje met elkaar weer samen. We hebben natuurlijk te maken met een wereldwijde netwerkeconomie. We hebben te maken met dalende grondstofprijzen. Door lagere economische bedrijvigheid. En we hebben natuurlijk die enorme kapitaalstromen die over de wereld schuiven. Uh, investeerders, beleggers, valutamarkten, valutamarkten bijvoorbeeld. Een omvang van, van, van 4000 miljard dollar per dag. Een enorme verschuivende massa's geld. Dus als daar dingen gebeuren. Van hoog naar laag lopen of omgekeerd. Dan zal het al direct zeg maar, grote verschuivingen te zien kunnen geven. Op diverse markten. Het ken eigenlijk op dit moment is van het probleem is... Eh, wantrouwen, eh, gebrek aan vertrouwen, dat hebt weg. Twijfels steken de kop op, met name dan over de... Chinese economie, over de groeieconomieën die voordien zeg maar, altijd de groeieconomieën waren... waar we tegenop keken. Wij zaten met de problemen van de schuldencrisis... de financiële crisis. We keken allemaal met afgunst naar landen als Turkije... Eh, naar Brazilië, naar Argentinië... Eh, Zuid-Afrika, Zuid China, Rusland. Kortom, daar gebeurde dat wat wij niet voor elkaar kregen. En daar zie je nu de grote haarscheuren ontstaan... omdat het dan toch niet zo solide blijkt te zijn... als wij met elkaar allemaal dachten. Ja, en dat vertaalt zich eigenlijk dan in rode cijfers op de beurzen... rode cijfers bij bedrijfsleven... Eh, rode cijfers bij landen wanneer het gaat om hun valuta ja die optelsom gaf dan zeg maar dat, dat, dat rood gekleurde plaatje van de voorbije, voorbije week te zien. Ja, maar goed, sentiment. Men heeft zich wat kunnen bezinnen in het weekend. Hoe is de nieuwe handelsweek begonnen, bijvoorbeeld in Azië? Nou ja, in, in Azië in ieder geval een stuk slechter. Want in Tokio staat de beurs, is de beurs van Tokio is een 2,5% lager gesloten. In Hongkong staat momenteel de beurs zo'n zo 2% lager. Daar hebben ze nog twee uur handel te gaan. Kijk je naar de indicaties van de markten in Europa. Daar zie je ook lagere koersen staan op dit moment. Want afgelopen vrijdag hadden we enorme koersdalingen van 2, 2,5 op de belangrijkste Europese en Amerikaanse markten. Zelfs de VIX-meter die komt weer terug. We hebben die uh, misschien al gehad. De, de angstmeter zeg maar van de oh, ja. deurzen die meet hoeveel handel er is in de, in de optiehandel. Uh, die was zeg maar destijds de graadmeter van grote ellende. En nu zie je die VIX-meter ook weer opschieten. Zowel dus in Europa als in Amerika. In Amerika schoot die met 46 omhoog in een paar dagen tijd. Nou zo'n sterke stijging hebben we van die angstmeter in jaren niet meer gehad. En waar zitten die twijfels vooral? Want de wereldeconomie trekt toch weer aan? Ja, nee, dat dan weer wel. Het is natuurlijk wel zo dat het in sommige delen van de wereld weer beter gaat. We kijken toch met enige blijdschap vooruit dat 2014-15 het jaar van omslag moet gaan worden voor Europa. Voor de Verenigde Staten gaat het beter. Tegelijkertijd zie je uit andere delen van de wereld, daar waar. Eerst veel groei was, en nu wat minder groei komen. En vooral twijfels denk ik ook aan de soort van groei in landen... als ik al noemde, China en, en Turkije en uh, uh, Brazilië. Je hebt politieke onrust, zowel in Turkije als in, bijvoorbeeld in de Oekraïne... in Kiev en de, aan de voordeur van, uh, van Rusland, in Brazilië. En met name ook veel twijfels denk ik aan de hele bubbel-economie van China... Want daar is de groei zo explosief geweest... dat heel veel economen toch beginnen te twijfelen... al die cijfers die vanuit China worden uitgestort over de wereld... met groeipercentage van 7, 8 procent... dat men zich eigenlijk in gemoede afvraagt... kloppen die cijfers wel, is de groei niet veel lager? En is China zich eigenlijk niet aan het volpompen... met veel te veel liquiditeit, veel te veel geld... kunstmatig geld door de overheid... in een economie die eigenlijk nauwelijks de schouders heeft... de kracht heeft om dat allemaal te dragen. En eigenlijk zeggen sommige economen... de pessimisten onder hen, die zeggen wat... En nu in China gebeurt is eigenlijk datgene wat wij zelf in 2007, 2008 met elkaar meemaakten. Een soort credit crunch. De banken vertrouwen elkaar niet meer. Er is dus te weinig liquiditeit. Vorige week heeft China ook weer miljarden in het systeem gepompt om de boel maar gaande te houden. Om de banken maar te smeren. En blijkbaar blijkt dat niet helemaal te helpen. En zie je dan toch die, die ja, toch soort haarscheuren die, die kloven worden in zo'n... Uh, Economie. Ja, maar ligt, ligt de bron van onrust toch niet ook nog in de, bij ons, bij de traditionele economieën, Amerika, Europa? Want je ziet dat overheden zich wat gaan terugtrekken, minder steun gaan geven. Ja, hier bezint men zich ook, hè. die groei kan niet meer zo groot zijn. Nee, nee, dat is, dat is ook de, de, de trick van het hele spel, is eigenlijk geweest dat de Amerikaanse centrale bank heeft gezegd: wij gaan terugwikkelen, terughalen van al dat geld dat we in de economie hebben gepompt. En dat is echt. Bizar veel. Hè? duizend miljard dollar is de voorbije jaren in de economie gegaan. Elke maand 85, 75 miljard nog steeds. Uh, en daarvan heeft men gezegd, we gaan dat terughalen. En toen men die aankondiging deed, ongeveer een, een klein jaar geleden... toen zag je al die, die, die opkomende markten in elkaar zakken... omdat daar dat geld naartoe was gegaan. Want waar moest je rendement gaan halen? Op je eigen markt haal je het niet. Nog in de aandelen, nog in, de, in, in bedrijven en dergelijke meer. Dus heel veel geld van investeerders en beleggers... is over de wereld gevloeid naar die nieuwe markten. En omdat men op een gegeven moment dan het in de gaten kregen... we gaan het terugdraaien, dat geld moet weer terugkomen naar de markt. Dan zie je dat al die investeerders, de Amerikanen, de Chinezen, halen hun geld weer terug uit die markten. Met als gevolg dat die munten en die markten daar in elkaar zakken. En nou, dat is eigenlijk datgene. Ze trekken eigenlijk het vloerkleedje onder die nieuwe economieën weg. Nou, ja. En dat is wel heel vervelend om het goed te zeggen. André, maar houd voor ons in de gaten. En dan horen we je weer als die negatieve trend aanhoudt. Dank je wel. En ook als het weer goed gaat, hoop ja, dat ik. Ja, ja, precies. Ik ik kom ja, goed. Gaan we naar de sport met Gio Lippens. Goedemorgen, Gio. Goedemorgen. Eerst even het voetbal natuurlijk. Ajax Go Ahead Eagles werd 1-0. En daardoor staat Ajax weer alleen aan kop. Ja, dat klopt. Want uh, Vitesse, dat uh, verspeelde punten. Vitesse was natuurlijk de grote concurrent van Ajax. Hè? Ze stonden gelijk in punten. Maar uh, tegen NEC, dat is altijd de beroemde Gelderse derby, kwamen ze niet verder dan een gelijk spelletje. Ja, en uh, dat betekent dat Ajax nu alleen aan kop staat. Maar het ging wel moeizaam hoor. Want uh, het was niet zo dat Ajax het echt moeilijk had met Go Ahead. Dat Go Ahead uh, gevaarlijk was. Dat Go Ahead uh, het wel verdiende om te winnen. Maar Ajax kon gewoon niet scoren. Tot ergens in de tweede helft. En toen was het Lasse Scheune opnieuw. Lasse Scheune, want die is wel heel belangrijk daarbij Ajax. Die uh, 1-0 maakte. En dat betekent dat Ajax alleen aan kop gaat. Zij lopen dus uit op Vitesse. Feyenoord, nou, afhaken durf ik niet te zeggen. Dat was een week eerder wel het geval bij PSV. Want dat verloor direct van Ajax. Maar Feyenoord verloor bij ADO. Dat was zaterdag al. En uh, ja, dat betekent ook dat Feyenoord een beetje averij opliep. En uh, dat waren toch eigenlijk wel wat voetbal betreft... de belangrijkste zaken van het afgelopen weekend. Er was nog één ding, was aardig. was de overwinning van Kambuur ja. op Herenveen. Friese derby, ja... En uh, heel lang al niet gespeeld. Die wedstrijd in de Eredivisie Kambuur. Hè, afgelopen jaar gepromoveerd. En die wonnen met 3-1 thuis van Herenveen. Uh, van de grote club uit uh, Friesland. Ja, en de grote man dat was Bartholomew Obetje. Dat is uh, die Nigeriaan. man die uh, zomaar ineens kwam aanwandelen. Een van de afgelopen weken. Die Dwight Lodewegens, de trainer, belde. Vroeg of hij kon meespelen. Dat kon uiteindelijk. Nou ja, en uh, het blijkt uiteindelijk assist en een doelpunt. En hij was een hele belangrijke man. Ja, zo mogen er meer komen. Om aanwandelen. Zeker. Dan naar het veld rijden. Lars van der Haar ging er met de wereldbeker vandoor. En dat in zijn eerste jaar, geloof ik, hè? Het ja, is heel opvallend hoor, 22 jaar oud pas. En uh, als je hem hoort, ik ben vorige week ben ik bij een persbijeenkomst geweest... waarin hij uh, zijn verhaal deed, met name ook voor de Vlaamse pers. Dat is altijd heel belangrijk, in het veldrijden. rijden. Ja, en daar zit dan een man die zo volwassen is... en uh, zo ja, totaal voor de duvel niet bang is... en zeker niet voor al die Vlamingen bang is. En hij is inderdaad zijn dus eerste echte profseizoen... want vorig jaar reed hij wel bij de profs... maar had hij nog dispensatie, omdat hij eigenlijk te jong was. Dit jaar dus volledig profseizoen. Meteen uh, de wereldbeker gewonnen... en uh, in die afsluitende wereldbekerrit van gisteren nog mee... Moest hij bij de eerste twintig eindigen? Nou ja, nou is dat niet zo moeilijk. Maar hij deed het ook heel verstandig. Hij liet zich niet gek maken. In het begin had hij een 23 e plek, raakte een beetje op achterstand... maar heel langzaam rukte hij op en uiteindelijk werd hij keurig vierde in de wedstrijd. En verzekerde hij zich daarmee van de wereldbeker. 22 jaar oud pas zijn. Het is tien jaar geleden dat de Nederlander voor het laatste wereldbeker won. En dat is wel grappig. Het was uitgerekend zijn trainer Richard Groenendaal... die toen de wereldbeker won. Toen trouwens al voor de derde keer. Maar Van der Haag het gaat een hele grote worden. En het wordt leuk volgend weekend in Hoge Heide in Nederland... in eigen land waar het wereldkampioenschap wordt gehouden. Dan ben ik heel benieuwd of Van der Haag daar iets bijzonders kan laten zien. En dan was er nog een superieure wedstrijd voor Marianne Vos... Ja, noem dat maar superieur. Dat was onvoorstelbaar. Het was misschien wel ja, de beste veldrit van Vos dit seizoen. Uh, we weten wat ze kan. We weten dat ze kan imponeren, maar wat ze daar deden nog meer, was onvoorstelbaar. Meteen vanaf de start eigenlijk wegrijden bij de rest van het veld. Ze had één mazzel. Misschien was het ook wel pech, want ze had liever het duel gehad, denk ik. Maar dat was dat Katie Compton, de winnares van de wereldbeker, die was al zeker van die wereldbeker, dat die uh, met een uh, astma-aanval uitviel. Zij is allergisch voor gras. Is niet handig als je gaat veldrijden. Nee. Maar uh, uiteindelijk, ja, moest zij dus uh, uh, uit de wedstrijd. En dat betekende dat Vos met anderhalve minuut voorsprong op de nummer twee op Helen Wyman finishte En het was één grote one-woman show. Ja, en als er eigenlijk maar één grote favoriete genoemd kan worden voor komend weekend uh, in rijden. dan is het toch echt Marianne Vos en niet de winnares van dat regelmatigheidsklassement, Katie Compton. Dankjewel, Geo Lippens. Bij de ANBW One Woman, Jolanda van der Velde. Marcel, de A22 Velsen richting Beverwijk... die is nog steeds dicht tussen knopend Velzen en knopend Beverwijk. Heeft te maken met een ernstig ongeluk. Ik vermoed dat er ook nog wel technisch onderzoek een tijdje nodig zal zijn. Verkeer richting Beverwijk kan het beste omrijden... vanaf knopend Velsen via de A9. Geeft ook vertraging de andere kant op die A22 richting Velsen. Daar staat bij Beverwijk twee kilometer. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal.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 Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de overlast door drugscriminaliteit. Zeggen 23 burgemeesters van grote en middelgrote steden. Ze willen gereguleerde wietteelt om criminelen buiten de deur te kunnen houden. Maar minister Opstelten van Veiligheid en Justitie houdt dat tegen. Internationale verdragen zouden dat niet toelaten. Komende vrijdag wordt er trouwens een wiettop gehouden. En er wordt er gepraat over dit soort problemen. Nu contact met de Partij van de Arbeid, Kamerlid Marit Rebel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben de burgemeesters een punt? Ja, wat mij betreft hebben de burgemeesters een punt. Zij maken zich zorgen over de onveiligheid en de overlast... en de criminaliteit rondom de illegale wietelt in hun gemeentes. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is dat de minister uh, met hen in gesprek gaat hierover. Ja, we spraken met advocaat namens de cannabis-detailisten. En die zei van, daar los je het probleem ook niet mee op... want het meeste wat geteeld wordt, 80%, is voor de export. Een groot deel is voor de export, dat zullen we er niet mee oplossen. Maar je kan daarmee wel uh, in ieder geval een deel van het probleem uh, anders regelen. Dus zorgen dat dat opgelost wordt en meer capaciteiten inzetten... om echt die illegale uh, drugs en retail te, uh, tegen te gaan. Nou, een deel voor de export, het uh, schijnt te gaan om 80 procent. Ja, dat denken we inderdaad. Maar het lastige is dat we dat dus niet weten. Ik denk dat het naast elkaar moet uh, blijven bestaan. Dus dat je zowel... ...goed uh, capaciteit inzet om het uh, illegale deel uh, tegen te gaan. Daar zitten georganiseerde drugsbendes achter. Zoals Paul de Pla afgelopen zondag, gisteren, liet zien ook... ...zie je dat er vaak onveilige situaties ontstaan... ...omdat um, ja, die henneplantages in huizen worden uh, neergezet. Nou, dat moet je wat mij betreft tegengaan. En een deel daarvan kun je dus oplossen... ...door in te zetten op regulering van uh, wietteelt. En wie zou die uh, wiet dan uh, mogen gaan telen? Het lijkt me dat daarover het gesprek met de minister en de burgemeesters uh, ook moet gaan. Ik denk dat je goed moet kijken naar partijen die dat kunnen. Je hebt partijen die bijvoorbeeld nu al medicinale wiet uh, produceren. Maar het lijkt me nu inderdaad uh, logisch dat de minister ingaat op deze vraag van de burgemeesters... die zich echt zorgen maken over de onveilige situatie in hun gemeentes. Maar de minister zegt, uh, we zijn het al, internationale verdragen laten dit niet toe. Heeft u andere argumenten dan? Gisteren in Brandpunt kwam ook naar voren dat er wel mogelijkheden zijn. We zien ook in een aantal landen dat er op verschillende manieren... wel sprake is van regulering van wietelt. Zelfs in landen als Amerika zie je dat er nu gekeken wordt... naar manieren om dit toch goed te regelen. En ook daarover zouden we moeten kijken... met die regulering en die experimenten... zou je ook kunnen testen of dat juridisch haalbaar is. Maar het zit hem dus vindt u uh, een groot deel van het de oplossen van de problemen in, in reguleren? Ik zou zeggen, en en, ik zou dus willen pleiten voor een gesprek... tussen de minister en de burgemeesters om te kijken wat er mogelijk is... in ieder geval voor de aanlevering van cannabis via de koffieshops. Daarnaast moeten we streng blijven handhaven op drugsbendes die gebruik maken van particulieren en waardoor er onveilige situaties ontstaan... met plantages, zoals gezien gisteren in Brandpunt... en ik vrijdag ook zelf heb kunnen zien in Heerlen. Is er al een kamermeerderheid? Ik denk dat het gesprek nu het eerste is. Um, dan kunnen ze in ieder geval met elkaar om tafel... om de problemen nogmaals te bespreken. Ik, verwacht ik hoor een Nee. Is. Ik, wat mij betreft, de Partij van de Arbeid is altijd heel duidelijk geweest over wat zij wil. Ik denk dat nu de minister aan zet is en dat we daarna verder moeten kijken. Ik wil de minister ook inderdaad de kans geven om hierover in gesprek te gaan. Dank u wel. pvda A-Kamerlid Marit Rebel. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Zorgverzekeraars weigeren cijfers openbaar te maken die inzicht geven in de kwaliteit van ziekenhuizen. Stelt de Patiëntenfederatie en PCF in de Telegraaf. De federatie maakt vandaag bekend dat er grote verschillen zijn in kwaliteit van behandeling van bijvoorbeeld rughernia's. Zo heeft een hernia-patiënt na een operatie in het ene ziekenhuis 8% kans op complicaties en in het andere ziekenhuis 39%. Verder blijkt dat de kans dat iemand onder het mes moet in het ene ziekenhuis vijfmaal zo groot is als in het andere. Eind oktober eiste de Tweede Kamer dat verzekeraars die gegevens openbaar maken, maar de verzekeraars weigeren om de namen van de betreffende ziekenhuizen te noemen. Homoseksuelen zijn tijdens de Olympische Spelen welkom in Sochi... zolang ze de Russische wetten in acht nemen. Dat zegt burgemeester Pashomov in een documentaire van de BBC... die vandaag wordt uitgezonden. Onze gastvrijheid betreft iedereen die de wetten respecteert... en zijn gewoonten niet aan anderen wil opleggen. Want dus Pashomov, Die erkent dat inwoners van zijn stad... grote moeite hebben met homoseksualiteit. Hier in de Caucasus wordt zoiets niet geaccepteerd. Wij houden het erop dat het een privézaak is. De Europese Centrale Bank is mogelijk bereid om nieuwe maatregelen te treffen... om het risico op deflatie te bestrijden. De bank overweegt leningen van banken aan bedrijven of huishoudens over te nemen. Blijkt volgens de Financial Times uit opmerkingen van ECB-president Draghi. Dat is het World Economic Forum in Davos. Draghi's aanpak zou daarmee afwijken van het traditionele beleid voor economische steun... waarbij een centrale bank staatsobligaties of bedrijfsschulden opkoopt. De fracties van P. van PvdA, CDA en VVD in de gemeente Groningen... willen een spoeddebat houden over de effecten van de gaswinning voor de stad. Dat leest u op de site van RTV Noord. Aanleiding zijn de uitspraken van staatstoezicht op de mijn in NRC afgelopen vrijdag. In dat artikel staat dat inspecteur-generaal Jan de Jong niet uitsluit... dat bij zwaardere aardbevingen meer schade in de stad gaat ontstaan. En dan kunnen er nare dingen gebeuren. Want Groningen is veel dichter bebouwd dan een dorp als Loppersum. Het gaat slecht met duizenden sportclubs in ons land. Sponsoren verlagen hun bijdrage of houden er helemaal mee op. Daarbovenop komen de lagere kantineinkomsten... en hogere huren voor gemeentelijke accommodaties. De directeur van stichting Waarborg Vond Sport legt de situatie bij BNR uit. In een sluimende effect zie je dat per jaar de zorgen eigenlijk groter worden. Wat wij hebben gedaan is van 1200 sportorganisaties de jaarstukken bekeken. En daarin zien wij dus dat eigenlijk die financiële positie van de vereniging... dat die langzamerhand terugloopt. Horeca ondernemers in Almere maken zich zorgen... over het toenemend aantal cafés en restaurants. Dat wordt beheerd door zorginstellingen en sociale werkvoorziening. De ondernemers uiten hun zorgen bij Omroep Flevoland. Eén van de ondernemers vraagt zich af... of er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Een zorginstelling of sociale werkvoorziening krijgt namelijk subsidie... terwijl gewone ondernemers moeten leven van... ieder verkocht kopje koffie. Ach. Ja, zo is dat... Straks Edward Snowden, die heeft heel andere problemen. Die vreest namelijk voor zijn leven. Het zou hem zomaar eens kunnen treffen onder de douche of tijdens het eten... zegt hij in een interview met de Duitse televisie. U hoort hem zo dadelijk. En het laatste nieuws uit Kiev, uit Oekraïne... krijgt u ook van onze correspondent. Blijft u luisteren. En over koffie gesproken. Oh, Kijk, Kijk eens naast, naast je. Wat fijn.